Uur. Dit is Jeroen Tjafkuma met het NOS Journaal. Op de westelijke Jordaanoever is urenlang gevochten tussen het Israëlische leger en Palestijnse strijders. Dat gebeurde na de arrestatie van een Hamas-leider in Jenin. Voorafgaand aan die arrestatie omzingelde Israëlische militairen een huis waarin de Hamas-leider en zijn familie zich verborgen hielden. Toen hij zich weigerde op te geven werd de woning verwoest. Honderden Palestijnen keerden zich daarop tegen het Israëlische leger. Er, werden met, er werd met stenen en brandbommen gegooid en er braken vuurgevechten uit die de hele nacht duurden. Voor zover bekend raakten zo'n twintig Palestijnen en één Israëlische militair gewond. De meeste leraren zijn negatief over passend onderwijs. Dat werd een jaar geleden ingevoerd en is bedoeld om kinderen met autisme en gedragsproblemen vaker in het reguliere onderwijs te houden. Van de leraren in het basisonderwijs is ruim de helft ertegen. In het voortgezet onderwijs is die groep nog iets groter. Blijkt uit onderzoek onder 1600 leraren en schooldirecteuren. Veel leraren vinden dat het passend onderwijs ten koste gaat van andere kinderen in de klas. Leraren zien de invoeringen van vooral als een bezuiniging. Nederland en Marokko hebben nog steeds geen afspraken kunnen maken over de uitkeringen. Minister Ascher van Sociale Zaken wil de uitkeringen voor Marokkaanse Nederlanders in Marokko met 40% verlagen. De levensstandaard is er namelijk veel lager. De regering in Rabat is daartegen. Al maanden probeert Ascher achter de schermen met Marokko een nieuw akkoord te bereiken. In een brief van de Tweede Kamer schrijft de minister dat hij nog wel naar een akkoord streeft. De VVD wil het bestaande verdrag zo nodig opzeggen per 1 januari 2017. Het weer, wisselend bewolkt met nu en dan een bui en af en toe zon. In het Zuidoosten is nog veel regen, maar die trekt weg. De noordwestenwind is matig tot vrij krachtig en de maxima liggen vanmiddag rond 19 graden. De rest van de week is het licht weer zoveelvallig en aan de frisse kant met 17 à 18 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de rand staat alleen nog files op de A1 Apeldoorn Amsterdam bij Hoevelaken 6 kilometer. En op de N208 Haarlem Velzen voor de A22 3 kilometer. Eerder, eerder vanochtend was de Velzen-tunnel enige tijd dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 We hebben vandaag ook een uh, slechte werkplek, hè Albert jan ik kan mij geen betere plek nee. voorstellen toch, dan hier. Toch wel lekker zo op het Stavroodse strand tussen Thalassa en Ahoy zitten we met de studio van CFM het hele weekend lang. Je hoorde Kenny Rogers trouwens en Islands in de Stream ik ga als even, eerst na vier uur. Ik ga eerst even een dienstmededeling doen en die heeft te maken met de keuken van Thalassa. Want jij zei dat ze in de keuken ook zitten mee te luisteren, klopt dat? Ja, klopt. Dan gaan we dat nu testen. Geachte keuken van Thalassa mag ik twee porties bitterballen. <laughs> nou gaan we kijken of dat lukt. Tweemaal bitterballen. De ballen SVP. Goed, uh, derde uur, Zandvoort op zondag. Wat gaan we doen? Uh, uiteraard, rond de klok van half vijf hebben we Dier van de Week. En die luistert naar de naam Douchy. En kwart voor vijf is het weer tijd voor het gedicht van de dag. En, uh, dit is een gedicht van Astrid de Wolf. En het heeft natuurlijk alles te maken met de windmolens. En onze grote vriend Minister Kamp. Uh, kwart over vier gaan we voor het laatste keer schakelen met het Circuitpark Zandvoort. Want daar is voor ons aanwezig Willem van Densen. En die doet uh, nog één keer verslag van de historische Grand Prix live vanaf het Circuitpark Zandvoort. Wellicht hebben we nog wat nieuws over de KLM Open. Uh, EK Hockey wellicht nog wat. En natuurlijk ook de Eredivisie Voetbal houden we voor u in de gaten. En natuurlijk veel zomerse muziek. Zeker wel Albert-Jan. We hebben nog heel veel zonnige muziek bij ons. Dus dat gaat helemaal goed komen. Hier is Co West uit de jaren 80 En We Close Our Eyes. Het is uh, kwart over vier geworden. Dat betekent dat we wederom gaan schakelen naar het circuitpark Zandvoort. Naar Willem van Densen. Willem, hoe is het daar? Kan je me even verstaan, jongen? Ja, ik hoor je dit keer goed, uh, Rob. Kijk, Ik heb geen uh, geluid hier, of herrie, uh, zoals het door sommigen genoemd wordt. Maar, maar goed, het uh, circuitpark Zandvoort uh, met historische uh, kampen weekend uh, 52.000 toeschouwers zijn geweest uh, dit weekend. Het zijn al uh, flink wat mensen uh, vertrokken, want die komen dan uh, uiteindelijk voor de meest uh, recente Formule 1 staan. Die uh, worden inmiddels uh, ingeladen in de trucks. Uh, maar we krijgen hier nog wel uh, twee leuke races. De volgende die uh, hier op het programma staat is een uh, historische Formule 2 uh, race. Nou, in, de, in het verleden was Formule 2, dat was de voorloper van de Formule 1, zoals nu klasse maar, als uh, World Series Renault gp 2. Formule 2 die volgend jaar weer terugkomt of het jaar daarop. Uh, dus uh, ja, dat belooft wat uh, voor de toekomst. In het verleden kwamen de meeste Formule uh, 1-coureurs uit de Formule 2. En daar gaan we hier zo dadelijk nog een uh, race van zien. Wat we net zagen, en dat was eigenlijk wel opmerkelijk uh, voor mij. <laughs> Veel uh, met mij eigenlijk hier. Uh, we hadden een uh, Parade of een Corso, zoals het op het circuit genoemd wordt, van uh, Porsche. En dan met name de Porsche Carrera, Targa, 9, 11 en dergelijke. Nou, dan ga je met een vaartje van 60, 70, uh, zo Misschien wat harder, her en her, Maar het is niet de bedoeling om te gaan racen. Nou, Dat was toch zo'n, uh, ja, hoe zullen Iemand die dacht, nou, ik ben met een Porsche <laughs> en ik ben op het circuit. En dan ga ik proberen hard te gaan naar die stranden. Toch wel uh, flink hard uh, in de band uh, in Gerlak. Dan uh, ging hij even in het gras zitten om bij te komen. Uiteindelijk uh, uh, wachelde die wel weg. Nou, ik noem het niet de uh, walk of fame. Dat was voor niemand wel de walk of shame. Want dat je een code rood krijgt tijdens een uh, parade of een corzone, uh, dat moet je toch wel gek doen. Haal je geen fame, maar uh, alleen maar shame. Zeker uh, Willem, wat een verhaal zeg. Ongelooflijk. Ja, nou ja, wel uh, leuk om uh, zoiets ook uh, te zien weer, uh, toch? Maar goed, uh, zoals ik zei, historisch, dan begint het hier toch wel aardig wat leven te lopen. Misschien dat de mensen nog uh, naar het strand gaan of uh, toch richting Huis om eventueel eventuele fietsen voor te zijn. En ja, uh, net wat ik uh, eerder al zei, uh, we krijgen aan het eind van de dag nog uh, de pre-61 uh, Formule 1 uh, race. En wat mij betreft was dat gisteren het mooiste uh, wat we gezien hebben... Alles anders ook mooi, maar het race op zich uh, wat daar gedaan wordt gisteren, ja, dat was toch wel heel boeiend en interessant om dat te bekijken tot wielbrenging aan toe. Ja, weer een mooie raceweekend uh, hier in uh, Zandvoort. En al die mensen die nu van het circuit afkomen, die willen we toch even oproepen om toch nog even naar het strand te gaan. Talasse en Ahoy, daar zitten wij tussenin met uh, onze studio hier op het uh, strand. En uh, ja, dan kunnen ze even de handtekening zetten tegen die uh, windmolens. Nou ja, tegen windmolens, dat ze verder wegkomen, in ieder geval. Ja, ik verstond je niet helemaal hoor, maar ik uh, vind... Gewoon ja zeggen. Ja, <racht> nou, nou, dat doe <Gelch> <Gelch> ik zo graag. Ik had het over de windmolens. Nee, maar, maar goed, uh, strand had dit over. Strand is ook de plek waar ik zo nog even ga Ik hoop dat het zonnetje overmeid, uh, blijft, uh, ook nog even blijft. Zorg er ook even voor. Uh, wat dat ah, uh, is deze, uh, deze, deze. Ja, gaan we regelen de, de, de. voor je Willem. En ondertussen wordt er weer een handtekening gezet. En zo zien we het heel erg graag. Dankjewel. Ik zou je willen vragen. Het is een keer met mij te wagen. Maar ik weet niet hoe.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 Zou je liefde willen geven en met je samen willen leven? Winnen jou vertrouwen en dan waanzinnig van jou, houden. Maar ik weet niet hoe, oh, oh, oh. Ik zou je willen winnen, door de Sahara te ontginnen, maar ik weet niet. Hij weet niet hoe, hij weet niet hoe, hij Ik zou je willen smeken, het van de kansen willen preken, maar ik weet niet. Hij weet niet hoe, hij weet niet hoe, hij Ik zou je willen ringen, en als een lijst de zingen, maar ik weet niet. Hoe.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 Weet wel hoe we dat kunnen doen hoor, Albert-Jan. Gewoon even een handtekening zetten hier op straat. Nou, terwijl dit plaatje draaide, we hebben weer drie handtekeningen erbij hoor. Kijk, dat doe je helemaal goed. Het loopt gestaagd door. Je hoorde Meen trouwens en uh, ik weet niet hoe. Naar het originele oude singletje van, uh, ja je weet het wel hè, Benny Nijman. Oh, die. ja oh, die! Ja, van een die. vrijgezel gaat nooit slapen. Nee, precies, die ja. Dat was mijn tijd. Hé, hey, we gaan eens even kijken naar de eindstanden van de wedstrijden... die vanmiddag om half drie gestart zijn in de eredivisie. We hebben we het over AZ. Die speelde vandaag tegen Roda JC. De stand is daar geworden 0-1. Dus verlies voor AZ. Ach ja, die staan onderaan al zo langs man. Gert van Derry. Samen met de FC Twente, want die hebben geen, uh, geen, uh, geen coach meer. Want die heeft gisteren zijn ontslag gekregen. Oké. Okay. En dan hebben we die andere wedstrijd. De wedstrijd Vitesse tegen SC Cambuur. Daar is het geëindigd in een... Ja, je raadt het nooit, Albert-Jan. Vier tegen 1. Zo, dat is een doelpunt Ja. Maar de kraker van de dag komt er nog aan. Ja, ja we hebben we het over PSV tegen Feyenoord. Kwart voor vijf. Kat in bakkie. Kat in bakkie voor. Feyenoord natuurlijk. Ja, <laughs> dankjewel. Maar jij bent voor PSV? Ja, precies. En anders heb ik geen biertje verdiend. Nee, dat is waar. Dus, goed. Nou, hoe je al... is het met Sean. Uh, die is al aardig het water in uh, gedoken, hè, op die moment. Ja, ja, die, uh, die heeft het een ruime sop gekozen. Ja. <laughs> maar goed, goed als... hij, uh, hij moet nog uh, een dik anderhalf uur en dan uh, wordt hij afgelost. Steeds, uh, steeds verder weg, die Sean. Ja, kunnen dag, Sean, no Kunnen we nog zwaaien naar hem? John. Ja. zwaai dan terug. Ja, nee. nee. Hij ziet je niet meer, hoor. Hij hij ziet hij niet meer. Ja. Terwijl je in het knal bent. <laughs> hoe kan hij het dan missen, hè? Vraag hem af. Maar goed. Tot aan vijf uur vanmiddag, avond of zondag, live vanaf strand tussen Tallasse en oh, Hoi, daar zitten wij. Goedemiddag allemaal. En dat waren de Doobie Brothers en de Long Train Running. Zodadelijk is het tijd voor een douche, het dier van de week. hier op het Zalvoortse strand... met Shepard en Geronimo. Zie je Vim Zalvoort? Daar luister en kijk je nu naar... Uh, als je op het strand uh, aanwezig bent... En het is tijd voor het dier van de week, is het te lezen, Fos? Nou, nog net. Nog net? Ja. Uh, dier van de week, uh, luisteraars en kijkers, uh, luistert naar de naam Dushi. Dushi is een vriendelijke meid van bijna vier jaar die op zoek is naar mensen die haar nog uh, het een en het ander willen leren. Ze heeft een zacht karakter, maar ze heeft wel even de tijd nodig om een band op te bouwen met iemand. Dushi wil soms nog wel wat trekken aan de lijn, maar uh, met wandelen. Maar hier is er nog zeker wat aan te doen. Ze is op zoek naar een huis zonder katten. Ze kan alleen thuis zijn, maar in een nieuwe omgeving moet dit worden opgebouwd. Kinderen zijn voor Dushi geen probleem. Ze vinden het leuk om aan de fiets te lopen en te zwemmen. Bent u die sportieve baas die ze zoekt? Kom dan snel eens langs. Want een Douchie verblijft momenteel in het dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. telefonisch telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. En het dierentuin is geopend van 11 tot 4 uur van maandag tot en met zaterdag. Of kijk ook even op de website www.dierentuinkennemerland.nl. Want ook Dushi verdient een thuis. Dus ga voor Dushi of een van de andere leuke dieren... naar het Kennen met Dieren thuis hier in Zandvoort aan de Keesomstraat nummer 5. Dat was hem, het dier van de week. En vandaag het hele weekend trouwens zitten wij op het strand. Want wij vinden ook als CFM dat die windmolens... verder weggeplaatst moeten worden, Albert-Jan. Ja, de, de, de, de slogan... Verzet die windmolens uh, is ons op, op het lijf ges, uh, geschreven, uh, Rob. Ja, ik zie het. En er was, er was vroeger in Spanje Span Span was er ook al iemand, hè, die was er ook, ook tegen. Die luisterde naar een donkey shot. Kijk. Die, die ging ook achter de windmolens aan. Ja uh, Zoals de plaats in uh, Old Amsterdam, daar zijn ze lekker ver weg, toch? A in a windmill in Old Amsterdam. A windmill with a mouse in. And he wasn't browsing. He sang every morning how lucky I am.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 Where on the stair, right there, a little mouse with gloves on. Well, I declare. In een windmill, so snug and so nice There's nobody there now but a whole lot of meis Terug naar de jaren 60 gingen we met deze singer van Ronnie Hilton Je hoort wat er echt zegt, ongelooflijk Je hoort een in Old Amsterdam En hier is Quincy Zwoele zomeravond Verschrikkelijk cliché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 Shoot. Even lekker bij met Thijsjel voor Quincy, hoorde verlangen. En dan gaan we nu hockeyen. Ja, want uh, wellicht dat uh, veel mensen is ontgaan... maar momenteel is uh, de Europese kampioenschappen hockey in Londen verspeeld. En we hadden gisteren de herenhockeyers in de finale. Het was weer een ouderwetse Nederland-Duitsland. Ja, ja. Op een tijdje. Wat hebben we daarmee? De Nederlandse hockeyers zijn voor de eerst sinds acht jaar weer Europees kampioen hockey geworden. In Londen maakte de ploeg van Max Kaldas in de eindstrijd gehakt van de Duitsers. Namelijk 6 tegen 1. In het verleden verloren Oranje liefst zes keer in de eindstrijd van het EK van Duitsland. Nederland pakte voor de vierde keer de Europese titel. Ook in 83, 87, 2007 sloeg Oranje toe. Duitsland veroverde de afgelopen twee edities van het EK nog de titel. In 2011 versloeg Nederland, het, wederom ne versloeg het Nederland in de finale. Maar deze keer bleek Oranje dus veel te goed voor onze Oosterburen. 6 tegen 1. En als je dan denkt, we zijn er. Nee, nee, want vandaag is de damesfinale van het Europees kampioenschap. De Nederlandse hockeysters gaan vandaag vanaf vijf uur op jacht naar de negende Europese titel. Oranje speelde in Londen in de finale tegen gastland Engeland. Dat alleen in 1991 de beste de vrouwenploeg van Europa was. De beide ploegen bereikten moeizaam de eindstrijd. Nederland versloeg titelhouder, wederom Duitsland, met 1 tegen 0. En Engeland zegevieren met 2-1 over Spanje. Oranje is als Olympisch en wereldkampioen de torenhoge favoriet voor het ek goud Daarmee zou een zeldzame trilogie een feit zijn. De vraag is echt of aanvoerster en strafcorner-specialist Maartje Pauwman van de partij kan zijn. De topscorer aller tijden van Oranje liep tegen Duitsland een elleboogblessure op. Zonder mij of met mij, de ploeg is er klaar voor, liet Pauwman uh, gisteravond weten. De Nederlandse mannenploeg zoals gezegd, zijn ze dus al Europees kampioen. En wellicht dat de dames dat vanmiddag vanaf vijf uur... het goede voorbeeld gaan volgen. zou geweldig zijn. Ja, zeker. Maar toch jammer van het ene tegendoelpunt. <laughs> eentje, eentje, eentje, eentje. Zonde, zonder, zonder, zonder. 6-1 werd uh, de eindstand van die wedstrijd. Nederland tegen Duitsland. Europees kampioen. Nou, geweldig nieuws. Tot zover het hockeynieuws bij CFM. Gaan we weer muziek uh, voor je maken. Hier is Boris Jansen en Stamp. zicht op albert uh, een beetje lekker mee op strand of niet? Nou, nou, ik heb hier een, uh, nou, laten we zeggen, een 50 centimeter grote vent. Die staat helemaal mee te swingen. Kijk eens. Ja. Helemaal we... goed. Ja, ja de... paak, kijk, uh, zwaai maar even. Ja, de... ja, jij kan goed swingen, hoor. He. Hartstikke leuk. Heel, Heel De production, de stamp. Nou, dan gooi je er nog een uh, disco-classic achteraan. En dat is de tijd voor het gedicht van de dag. Ja, eerlijk gejat. Zo is het. van Astrid de Wolf. Oké, okay, maar eerst dan summer. Hier is hardstaf. Ja, zeker. Ja zeker. Dat is Summer and the hot stuff. Ja, de boys are back in town, heel op het circuit. Oh, geluidje, uh, geluidje. Hè? Heerlijk, helemaal goed. Heerlijk, nou, het is inmiddels uh, kwart voor vijf geweest. Tijd voor het gedicht van de dag. Wat is dat nou in Zandvoort allemaal? Elke zes uur zit een ander op de paal. Waarvoor, vraagt u zich misschien af. Zitten ze daar in dat ding voor straf? Wel, nee. Die windmolens, die willen we kwijt. Daarover is langs de kust heel veel strijd. Kamp, ja, die. Die kamp. Die wil dat ze daar blijven. Liefd dichtbij. Dat doet hen verstijven. Waar? Waar blijft het uitzicht over die Weidse Zee? Windmolens, wat moeten we daar nou mee? Zet ze bij Uimuiden ver... ...ver uit het zicht. Daarmee wordt een goede daad verricht. Hou de horizon van badplaatsen open. Dat is waar de paalzitters op hopen. Die rode lichtjes nachts aan de horizon. Ze verpesten het zicht op de ondergaande zon. Mocht u zich naar Zandvoort begeven... ...groet de paalzitters dan even. Ze zitten daar om u vrij uitzicht te gunnen. Kamp... Ja die kamp, kom op. Dat moet toch kunnen? Hij is mooi het gedicht. Hij dit ging niet van jezelf, hè? Nee, deze was van Astrid de Wolf. Hulde. Hulde. Dank voor dit mooie gedicht. Nou, zo meteen gaat uh, Marco Termes uh, om zes uur uh, de paal op. Oh. En, uh, <laughs> en uh, we gaan hem zo meteen even daarover spreken.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 jij, Marco? Ja, het is weer heerlijk om op te dansen. Ja, toch? Wij dansen lekker mee, hè? Ja, zeker. Oké. En dan Lamberts in de Coast Town. Ja, je gaat zo meteen uh, de paal op. Ik... Uh heb het gehoord, ja, ja, je hoorde zoiets. Zal je altijd zien. Bel Duitse cruise net af. Ik zeg, we gaan samen gaan we paal zitten. Ah, ah ze zegt, oh, wat, wat te, leuk. Wat sneeuw nou weer? Dat ze afbelt. Ja, ja, half vijf. Nee, ja. ik, kan, ik kan toch niet. Ik kan toch niet. Nou, dus, uh... Maar de countdown is begonnen, je hebt nog iets meer dan een uur. Ja, ja, ja. ja. Wat ga je wat ga je doen? Uh, ik ga daar een boek zitten lezen. Ik heb een flesje rum meegenomen. Oh, lekker om ik, uh... warm te blijven. Nou, of koud. Maar... <laughs> maar van, ja. Nee, maar de... er moet natuurlijk uh, wat gebeuren, dames en heren. Dat, dat staat als een paal boven water. Kijk, Kijk hele goede weer, hele goede van onze ja, hoe kan, dorpsdichter kan ik wel zeggen, een dorpsverteller ja, ik kan het boek en dat beeldig, schrijven. Eigenlijk moeten we ons realiseren dat hoe belangrijk ook het niets is. He, dat realiseren oh, we. Ja, eigenlijk dat is een uiteraard. mooie zin. Dat is een mooie ja. zin. Wat sommige mensen maar niet willen snappen, is dat niets zijn functie heeft. Een glas bestaat dankzij het niets. De leegte waarin, waarin zouden de sterren moeten staan, dankzij het vacuüm. De ruimte, de leegte, ze schitteren in het zwart. Waarachter wij verdwijnen, onze dromen en liefdes. Achter een onbebouwde horizon, toch? Wow. Ja. Je gaat maar wat zitten prutsen, hè? Nou, een nee, maar... beetje plukken aan de tafelkleed. Het, het moraal van jouw verhaal is de kracht van het niets. Ja, dus eigenlijk een, een vrije horizon. Uh, dus de dromen van kinderen en de dromen van, van mensen achter een horizon... ja, dat hoeft niet achter windmolens te staan. Ik heb niks tegen windmolens, maar... Eigenlijk uh, wordt zo'n besluit alleen maar genomen louter uit uh, economische principes. Hè. Het mag niet te veel kosten, dus hoe dichter bij de kust, hoe goedkoper het is. Maar een vrije horizon, dat is ook een, uh, een kwaliteit. Net zo goed als het nachtelijk zwart. Uh, als wij 24 uur per dag in het licht zouden rond moeten lopen, dan worden we gek. Ja. Nou, dus ruimte en niets en leegte, dat heeft allemaal zijn functie in een mensenleven. Dus onze dromen moeten ook achter de vrije horizon kunnen bewegen. Moeten niet beperkt worden door een stelletje windmolens. Dus ik ben helemaal niet tegen groene energie of uh, maakt nee. het ook allemaal niet uit. Ik begrijp natuurlijk ook wel dat er een verkooppraatje aan vast zit. En de jongens van de politiek. En, ja. Het moet allemaal handje klappen. Maar wij hebben ook nog wel wat te zeggen, toch? Maar democ democratie is uh, maar al te vaak dat je mag protesteren tegen een besluit wat al genomen is. Nou, en daar ben ik op tegen. Eerst moet het goed nagedacht worden. Waarom en waar? En zijn we het daar met z'n allen eigenlijk wel mee eens? Of een meerderheid? Nou, en dat is in dit geval niet goed gebeurd. Marco, ik had het niet mooier kunnen zeggen. Dankjewel ook. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel. Van 6 tot 12. Ja. En... Uh, Geniet van je rummetje en van het prachtige <laughs> uitzicht en van de ondergaande zon natuurlijk. Ja, ja, ja. En van uh, mijn eigen ondergang. <laughs> hey Marco, het wordt wel een uh, stukje zwemmen nog als je zou kijken. Ja ja ja, ja, ja, ja, Ik heb mijn B diploma. Kijk, oh. dat komt het helemaal goed. Helemaal goed. Heel veel sterkte, Heel veel, veel succes hoi. daar. Heel veel hoi, succes. Hoi. hoi. hoi. We zitten weer op, uh, albert De uitzending vanaf het uh, strand. Nou alweer? Ja, nou alweer. Ja, maar zeker. Ik, ik heb al begrepen, uh, in, in de wandelgangen, hè, we toch met politiek bezig zijn... dat we volgende week hier wellicht weer zijn. Hé, hey, dat zou leuk zijn. Bij de ontknoping. Ja. Dat zou heel mooi zijn. Zeker. Nou, goed. We gaan een aantal mensen bedanken... die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Laten we beginnen met de jongens van de technische dienst. De technische dienst. Helemaal geweldig. Hulde. Hulde, heren. Grandioos. Uiteraard uh, Talassa en Ahoy, zij uh, zorgden voor deze geweldige locatie. Heel weekend oh. hebben we daar uh, gebruik van kunnen maken. Dank daarvoor. En hopelijk volgende week ook. Ja zeker. ja, zeker. Helemaal top. Nou, um... Paalzitters, heel veel sterkte. Ja, Medewijks, vrijwilligers van de actie. Verzet de windmolens. Uw gasten op het strand en achter de computer. Bedankt voor uw handtekeningen. Maar we gaan nog een hele week door. Tot en met volgende week zondag. Zo is het. 7 uur s'avonds komt de huig Molenaar als laatste naar beneden. Kijk. Dankjewel en een fijne zondagavond. het luisteren. Dag. Groetjes. Doei. doei.